Slimme Maria. Er woonde eens in een invloedrijk koninkrijk een handelaar met de naam Gobin. Gobin was de rijkste handelaar van het land en woonde dicht bij het paleis. Hij had drie dochters. De oudste dochter heette Elena, de tweede heette Greta en de jongste was Maria. Maria was de mooiste van ze allemaal. Op een dag onthaalde de koning de handelaar naar het paleis. Gegroet, uw hoogheid. Kom, Gobin, welkom. Uwe hoogheid, u had me geroepen? Ja, Gobin. We hebben een enorme handelsovereenkomst met het naburig koninkrijk afgesloten. We hebben iemand betrouwbaar nodig die de goederen daar veilig kan bereiken... en ik wil dat jij diegene bent om dit voor ons te doen... De woorden van de koning zette Cobin aan het denken. Hij was bezorgd over zijn dochters... omdat hij ze nog nooit eerder alleen had gelaten. Wat is er aan de hand, Kobin? Waarom ben jij zo stil? Niks bijzonders, uw hoogheid. Het is alleen dat wanneer ik ga... mijn dochters alleen thuis blijven. Ben alleen bezorgd om hen, dat is alles. Geen zorgen, nadat je gaat zal er erg goed voor ze gezorgd worden. Het zal in orde zijn. Ja, uwe hoogheid. Gobin wilde niet dat zijn dochters alleen gelaten werden... maar hij kon de koningswens niet weigeren. Hij ging naar huis om zijn dochters tot ziens te zeggen. Hij kocht drie potten met een rozenplant. Hij gaf aan ieder van zijn dochters een pot... en zei tegen hen... Ik moet reizen, po' werk... Laat niemand in het huis. Als jullie dat wel doen, kom ik erachter dankzij deze potten. Er zal absoluut niks fout gaan, vader. Maak je geen zorgen tijdens je reis. Gobain zei tot ziens tegen zijn dochters en ging weg. De volgende dag ging de koning naar zijn huis met twee van zijn vrienden. Toen ze hem naar hun huis zagen komen, zei Maria tegen haar zussen... Laat ons naar de kelder gaan en wijn halen voor de koning... Ik pak de sleutel, Elena de lantaarn en Greta pak jij de fles. Toen de koning Maria's woorden hoorde, zei hij... Nee, doe alsjeblieft geen moeite. We hoeven helemaal niks. Het is goed. Oké, okay. hoorde je dat, Maria? De koning hoeft helemaal niets. Wij twee gaan helemaal nergens heen. Oké, okay. jullie twee komen niet, maar ik ga zeker weg. Maria ging daar weg. Ze renden naar een van de huizen van haar buren. Open de deur! Open de deur! Oh, wie is het? Wie komt er zo laat in de nacht? Omaatje, dit is Maria. Doe alsjeblieft de deur open. Oh, Maria. Waarom ben je zo laat in de nacht hier? Omaatje, ik had ruzie met mijn zuster. Alsjeblieft. Laat me in je huis slapen vannacht. Oh, oké. Okay. Kom binnen, kom binnen, mijn meid. Maria bleef de hele nacht in het huis van de oude vrouw. Toen Maria niet terugkwam, werd de koning heel erg kwaad. Toen Maria terugkwam in haar huis de volgende morgen... zag ze dat de rozen in haar zusterspot waren verwelkt... omdat ze niet naar haar vader had geluisterd. Ze ging naar de kamer van haar oudste zus. Ze zag Elena bij het raam staan terwijl ze naar de tuin van het paleis keek. Maria, je bent teruggekomen. Kijk, de appels in de tuin lijken zo mooi. Wat zullen ze lekker smaken? Alsjeblieft, pluk er een paar voor me. Elena? Je bent groot geworden, maar je bent nog steeds een kind. Bah! Alsjeblieft, Maria. Ga! Goed, ik ga! Maria sprong uit het raam en ging de tuin in. Ze plukte appels. Ze rende terug toen ze Elena hoorde schreeuwen. Maria, daar is een boom vol met limoenen. Pluk daar ook een paar van, alsjeblieft. En weer rende Maria de tuin in, deze keer... En net op het moment dat ze terug wilde keren, werd ze gezien door de tuinman. Hij rende achter haar aan om haar te vangen. Stop! Waar denk je dat je heen gaat nadat je de limoenen hebt geplukt? Stop! Wacht maar totdat ik je te pakken heb. Ik zal je een lesje leren. Maria duurde hard tegen de tuinman. Hij viel zo hard dat hij een tijd lang niet kon opstaan. En Maria rende snel daarvan weg. Niemand kwam erachter wie de dief was en waar ze heen rende. Maria kwam thuis. Ze gaf de appels en limoenen aan Elena en was boos op haar. Zie je nu in welke problemen ik zou komen door jou? Vanaf nu hoef je me nooit meer om zoiets te vragen. Snap je? Maria ging weg. Wat ze zei maakte niets uit voor Elena. Elena begon gewoon van haar appels te genieten. Mmm, zulke lekkere appels. Godzijdank heeft Maria ze gehaald. Hoe anders had ik ze moeten proeven. Mmm, de arme tuinman. Hij zal wel schreeuwen van de pijn. De volgende dag... Wilde haar tweede zus graag bananen hebben? Ze vroeg Maria om de bananen voor haar te halen. Vanwege wat er de vorige dag was gebeurd, wilde Maria niet daarmee heen gaan. Maar haar zus stond erop dat ze moest gaan. Toen ze deze keer ging, wandelde de koning door de tuin. Hij zag Maria: Oh, dus jij bent het. Je zult nu gestraft moeten worden. De koning vroeg aan Maria een aantal vragen. En Maria gaf alles toe. Nu zei de koning tegen haar... Voor de misdaad die je gedaan hebt, zal ik je in je eigen huis straffen. Kom met me mee. De koning ging naar haar huis. Maria volgde hem. De koning bleef achterom kijken om er zeker van te zijn dat Maria niet weg zou rennen. Maar opeens toen hij zich omdraaide, zag hij dat Maria was verdwenen en er was geen teken van haar. Er werd naar haar gezocht in de hele stad, maar ze werd niet gevonden. De koning was laaiend en omdat hij altijd in een slechte stemming was, werd hij al snel ziek. Maandenlang veranderde zijn toestand niet. Ondertussen trouwde Maria's zussen met de twee vrienden van de koning. Nu hadden ze ook hun eigen kinderen. Op een dag sloop Maria het huis in van haar oudste zus. Ze pakte haar beide kinderen en rende met ze weg. Ze stopte de baby's in een prachtige mand met bloemen... en bedekte ze met nog meer bloemen... zodat niemand zou weten dat de baby's in lagen. Toen verkleedde ze zich als een jongen en plaatste de mand op haar hoofd... en ging naar het paleis en riep... Wie wil deze bloemen naar de koning brengen die zo ziek is vanwege de liefde? Die ziek is vanwege de liefde? Wie brengt deze bloemen naar de koning? De koning die aan het rusten was in zijn bed hoorde de aankondiging. Hij riep de bewaker die buiten zijn kamer stond. Oh, luister, kom binnen. Koop de bloemen van de man die aan het roepen is. De bloemen buiten... De bewaker ging en kocht de mand met bloemen. Hij gaf de mand aan de koning. Op het moment dat de koning de deksel van de mand opendeed... hoorde hij een huilend geluid eruit komen. Hij zag twee baby's in de mand samen met de bloemen. Zijn hart werd gevuld met liefde. Hij vroeg zich af hoe hij Maria kon terugbetalen voor deze gift. Maar toen herinnerde hij zich hoe Maria hem beledigd had. Hij werd weer laaiend... Hij was aan het bedenken hoe hij wraak op Maria kon nemen. Maar toen kwam er een bewaker naar binnen. Uwe hoogheid, de handelaar die u op zakenreis had gestuurd, is teruggekomen. Goed. Zeg hem dat hij morgen op het hof aanwezig is met een jas gemaakt van stenen. Als hij niet opkomt dagen, zal hij gestraft worden. Ah ja, uwe hoogheid... Toen hij de toestand van zijn huis zag, werd de handelaar erg droevig. Hij dacht dat zijn dochters hem beloofd hadden dat er niets verkeerd kon gaan. Maar kon geen van zijn dochters meer zien. Hij kwam erachter dat de oudste dochters waren getrouwd zonder zijn toestemming. De bewaken arriveerden. Luister, de koning heeft bevolen dat je morgen aanwezig moet zijn op het hof met een jas gemaakt voor stenen voor de koning. Als je niet komt verschijnen, zul je gestraft worden. De handelaar beklaagde zich over deze gang van zaken. Aan de ene kant wist niemand waar Maria was en aan de andere kant was hij bang voor het bevel over de jas. Het was onmogelijk voor hem om een jas te regelen binnen een dag... Hoe kan ik nu een jas regelen binnen één dag? Vader, geen zorgen over de jas. Neem gewoon dit krijt mee naar het hof... en zeg dat je de mate van de koning kunt opnemen voor de jas. De handelaar begreep het niet, maar hij had vertrouwen in Maria... dus ging hij naar het paleis met een krijtje. Jij kwam met lege handen. Waar is de jas? Uwe hoogheid, vergeef het me alsjeblieft. Ik kan de jas niet maken. Goed, dan zul je gestraft worden. Nee, nee, uwe hoogheid. Vergeef het me alsjeblieft. Laat me gaan. Als jij jezelf wilt redden, dan zul je je dochter aan me moeten overgeven. De handelaar ging terug naar huis zonder iets te zeggen. Hij was erg verdrietig en dacht na over hoe hij zijn dochter aan de koning kon geven. Toen hij thuis kwam, zag hij dat Maria al op hem zat te wachten. Vader, wat is er gebeurd? Mijn kind, wat moet ik doen? De koning heeft me bevolen jou aan hem te geven in plaats van de jas. Geen zorgen, vader. Neem een pop die precies op mij lijkt. Het poppenhoofd moet een draad om haar hoofd gebonden hebben. Als je eraan trekt, zal ik ja of nee antwoorden. De volgende dag keerde de handelaar met Maria terug naar het paleis. De koning had bevolen dat Maria naar zijn kamers zou worden gestuurd. Dus brachten de soldaten Maria naar de kamers van de koning. Maria had de pop verstopt in de plooien van haar jurk. Op het moment dat de deur dichtging haalde ze stiekem de pop uit de plooien van haar jurk... en verstopte zichzelf onder het bed terwijl ze de draad vasthield. Maria, ik hoop dat alles goed is. Maria de poppenhoofd met een knik. De koning bleef haar vragen stellen en vertelde al haar fouten aan haar. Maria's pop knikte ja voor al haar fouten... En daarom zal ik je tot de dood veroordelen. De koning pakt zijn zwaard en hakt het hoofd eraf. Op het moment dat het poppenhoofd op de grond valt... kreeg de koning het gevoel dat iemand zijn voeten kuste. Zo'n liefde. Zelfs nu nog. Wat heb ik gedaan? Ik heb je omgebracht met deze handen. Dus verdien ik het niet om te blijven leven. Op het moment dat de koning er een einde aan wilde maken, kwam Maria onder het bed vandaan en de koning omhelste haar. Ze gingen trouwen en leefden nog lang en gelukkig. Het einde.